Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en profetie. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. Vorige aflevering waren we net niet klaargekomen met uh, het thema dat er nog heel wat profetieën vervuld moesten worden. En jij had het over Jeruzalem. Dat je daar nog wat over wilde zeggen. Ja, ja ik zei toch, ik kan er wel drie uitzendingen over ja. vullen. Ja. Die Jeruzalem-oorlogen komen ook nog. En nog meer oorlogen. We zullen er even snel een paar kijken. Uh -huh. En dan gaan we naar het volgende thema. Ja. psalm 60. Eh, God heeft gesproken, vers 8, in zijn heiligdom. Ik wil juichen, ik wil Sighem verdelen. Sighem is het moderne Nabloes. Ja. Palestijnse stad, om zo te zeggen. Het dal van Sukkot uitmeten. Mij behoort Gilead en mij behoort Manasseh. Interessant is, wat we een vorige uitzending ook hebben gezien, dat uh, de stam van Manasse terugkomt uit India, ja. uit Noordoost-India, mm -hmm. en uh, zich gaat vestigen in Gilead, ja. in de Golan, Ongeloof ja. Ongelooflijk, het is allemaal bijbels hoe, wat er gebeurt. Hoe, uh, hoe precies het uitkomt, hè? Ja, oh ja. ja. En, Efraïm is de schutse van mijn hoofd. Nou, dat moet nog gebeuren. Mm -hmm. En dat de bergen van Israël bevrijd worden, hebben we er ook over gehad. Ja. Moab is mijn wasbekken en op Edom werp ik mijn schoen en over Filistea juich ik. Dat moet nog gebeuren. Moab en Edom die liggen in Noord en in midden Jordanië. Ja. Als Turkije dat gaat veroveren, dan krijgen ze natuurlijk onmiddellijk problemen met Israël. Ja. Wat, dan... bedoelt, wat bedoelt de psalmist met uh, Moab is mijn wasbekken? Nou, dat... Uh, dat, dat die op de, kan, kunnen de lege soldaten zich kunnen wassen. was zo simpel? Ja, heel simpel. En op edel werk ik mijn met schoen. Dat, is, dat je je schoen erop werpt, is dat je een, een, een gebied wat je veroverd hebt tot je eigendom verklaart. Ja, ja. ja. Ik zag uh, nog niet zo lang weer eens een filmpje terug, wat ooit gebeurde dat er een schoen naar uh, president Bush geworpen werd. Oh ja, maar gelukkig dat ze het, <laughs> zich tot schoenen beperken. Maar dat heeft dus ook een andere betekenis: het schoenwerpen. Ja, ja, dat is een, een symbolisch gebaar. Ja. politiek symbolisch okay. gebaar. Ja. Ja. Nou, dat is dus in psalm 60. En dat zal dat nog een keer gebeuren. En dan de blader ik even door naar psalm 80. Want er zit ontzettend veel profetie in, in, in, in de psalmen. En dan zit ik bij psalm 80. En daar bidt de schrijver psalm van, A van Asaf, herder van Israël, neem ter oor, let op. Gij die op de Gerib stroomt, verschijn in lichtglans. Wek uw sterkte op, dus, uh, ga, maak u klaar voor het mm -hmm. gevecht, voor Ephraim, Benjamin en Menasse. Ephraim, de bergen van Israël, Benjamin ook een stuk van de bergen van mm -hmm. Israël, en Menasse in Gilead. Oh, ja. uh, kom tot onze verlossing. O God, herstel ons, het herstel van Israël. Mm -hmm. Doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Maar dat zijn allemaal dingen die eh, ook nog moeten gaan gebeuren. Eh, nu krijgen we. Wat is de situatie? Het is wel bijzonder Jan, dat die stammen van Israël, zeg maar, die door de eeuwen heen in stand zijn gebleven, gewoon. Heel profetisch een plek hebben in het, in, in, in het nieuwe Israël. Ja, dat, uh, dat, dat heb ik voor, voor, voortdurend heb ik daarop gehamerd. Ja. Ja, dat de ja. stammen weer terugkomen. Ja. Nu gaan we kijken, uh, waar zitten we nu? En dat zie ik in Zachariah, mm -hmm. in Zachariah hoofdstuk 1. En dat zegt, Zachariah in vers 14. Is het, ja, vers 14. Predik, zo zegt de Heer der Heerscharen. Er staat eigenlijk proclameer. Ja. Proclameren is dus met gezag Gods woorden uitspreken. Ja. In het Engels staat er een proclaim. Proclameer. zegt, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver onderhand. Ja, God mee bezig. In vurige ijver staat er in hoofdstuk 8, ben mm -hmm. ik er voor onderhand. Maar ik ben zeer tonig op de overmoedige volken die, terwijl ik maar een weinig vertoond was, meehielpen ten kwade. Al die volken die op Isla rammen, mm. die ondergaan de toren van de heren. Daarom zo zegt de Heer, ik keer in erbarming tot Jeruzalem terug, mijn huis zal daarin gebouwd worden. Vorige mm. keer hadden we het over de tempel, ja. en dat wordt hier nog eens benadrukt. Gods huis zal daar worden gebouwd. Mm. En... Maar, en het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Proclameer verder. Zo zegt de Heer der Ischaren. Wederom. Wederom. Zullen mijn steden overvloeien van het goede. Nog staat hier. Andere vertaling staat, weer zal de Heer Sion troosten. Mm. En Jeruzalem zal de Heer weer verkiezen. God die pakt de draad gewoon weer op. En gaat gewoon... ...weer door met, uh, met Israël als Gods volk. Ja, het is wel bijzonder dat, dat, dat God Jeruzalem verkiest als zijn woonsteden. Ja. Zegt van, Jeruzalem is voor mij en niemand komt daaraan. Ja, dat is de heilige stad voor de heren. Ja. De Heerde heeft Sion's lief. Ja. Staat ergens in een psalm. Ja. En, en mijn iedereen, huis... Iedereen die rekening houdt met God zal dat erkennen. En iedereen die geen rekening wil houden met God, omdat ze eigenmachtig willen handelen, omdat ze God er niet bij willen hebben, die zullen zeggen van, ja, luister eens, Jeruzalem. Ja, dat maar, is ja. Uh, de, de vijanden van Israël zullen dat Jeruzalem toch blijven maken tot uh, de heilige stad voor drie monotheïstische godsdiensten. Ja. Ook weer zo'n vrome kreet. Nee, het is voor Israël. Ja, precies. En dat... Uh, en, en Israël zal het maken tot een bedehuis voor alle volken. Uiteindelijk in Jezaja staat het, Jezaja 2, zullen alle volken naar Jeruzalem trekken. En zullen daar Gods geboden van Israël ontvangen. Ja, maar ze zullen dan ook gezamenlijk, neem ik aan, maar één God dienen. En niet meer de andere goden. Nee, ja, ik denk het wel in het Duizendjarig Rijk. Ja. Maar na het Duizendjarig Rijk zal het spoedig afgelopen zijn. Want dan begint het feestje weer opnieuw. Dat is zo'n dramatisch hoofdstuk. Ja, dat is... Dat is nou ja, we bijna al, onbegrijpelijk. Ja, we hebben dat wel eerder gezegd, dat het, dat het een heel onbegrijpelijk moment zal zijn. Ja. Ze, hebben du, ze hebben duizend jaar de volken kunnen genieten van de zegenrijke regering van de Messias. En vrede dus. Hm? En vrede. En de vrede. En te eten en te drinken. Ze zitten rustig onder hun eigen vijgenbomen en wijnstok. Ja. enzovoort. En toch, als de duivel losgelaten worden, wordt, dan laat, luisteren ze meteen weer naar Satan. En wat gaan ze doen? Ze trekken ter strijden tegen Jeruzalem. En dan lees je het zo duidelijk in openbaring 19, mm. nee, in openbaring 20, mm. de laatste verse, dan is de Heere God het beu. En in één klap is het afgelopen mm. en dan krijg je het oordeel over de, de grote witte troon. Ja, ja zo werkt dat. Ja. Ja, dat is dan ook gelijk tekenend voor een stuk geestelijke strijd rondom Jeruzalem. Ja. Want het is natuurlijk een gevecht het is, tussen de Satan en God en niet zozeer tussen ja. de volkeren. En, en, en omdat we niet helemaal weten wat er in die geestelijke rijk gebeurt, dan... En, daarom kan het nogal wat duren. Want wat is er aan de hand in de hemel? Kijk, die arme Job, die wist ook niet wat er boven zijn hoofd gebeurde. Nee, hij, hij, hij, wij, wij weten dat God uh, een gesprek, met, had, met een gesprek had met de duivel. En zei ik, let op, ik ga me weer, dat God zegt, duivel, heb je gezien hoe vroom mijn knecht Job is? Ja. Vier keer noemt de Heere Job zijn knecht. Ja. Job was naar alle waarschijnlijkheid een Israëliet. Die in het huidige Jordanië, in het land Us, woonde. Ja. Hij was een Israëliet. Dat blijkt uit zijn reacties, dat blijkt ooit zijn citeren van allerlei Bijbelgedeelten. Dat was Job. En eh, hoe, hoe vroom die is. De duivel die zegt: Oké, okay, neem je beschuttingen maar eens weg en zo we kijken wat er gebeurt. En aan het eind zegt de Heer weer: Mijn knecht Job. Ja. En na het einde van die hele leidersgeschiedenis zegt de Heer Weer, mijn knecht Job. Ja. En wat is zeer opvallend, is dat de verwijten die Job naar, Israël sli naar God slingert. Jep, hij, hij, hij zegt al wat tegen God. U doet onrecht, zegt hij tegen de Heer God. Ja. En, en u, u, u laat mij maar stikken. En ik bid en ik, antwoord, ik krijg geen antwoord van u. Ja. Hij zegt verschrikkelijk boze dingen tegen God. En de andere kant... er Zullen ze misschien kijkers zijn die zich heel erg herkennen in Job? Ook dat, ja. Maar daar moet ik straks nog even iets over zeggen. Okay. Anders mag ik mijn verhaal niet af. En dan zeg je weer dat het tijd is. <laughs> Sorry. Ja. Ja. waar God leeft, die mij mijn recht onthoudt. Ja. Hij zegt dat God onrecht doet. En God is niet kwaad op hem. En hij zegt... Uh, en ik roep tot u om hulp... Maar u antwoordt bij niet, wat een ramp. En aan de andere kant blijft Job aan de Heere God vasthouden. Dat is zo mooi. Hmm. Kijk maar, ik weet dat mijn verlossen leeft. Ik weet, je kent het versje wel. Dat, dat, zegt, dat is van leeft. Job. En nadat mijn huid zo geschonden is, hij zat helemaal onder de zet of wat voor ziekte ook, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. <laughs> hij zal mij genezen, betekent dat. De Heer is tegelijk. Zijn tegenstander, die En toch hem... wilde hij niet loslaten. Zeg je? En toch wilde hij hem niet, niet loslaten. En toch wilde hij hem niet loslaten. En de andere kant uh, pleit hij op Job, uh, op de heren, alsof de heren zijn advocaat is. Ja. Hij getuige tegen zichzelf. Ja, precies. En, en dit, dit is zo ontzettend mooi. Dan uh, komen die drie vrienden. Aan het begin zijn ze heel netjes. Zetten een week stil bij Job, want ze zien ho hoezeer die onder e in de ellende zit. En dan gaan ze nadenken. Hoe zou dat ja. toch komen? Ja. Volgens hun theologie moet Job wel een groot zondaar zijn als hij zo groot moet leiden. En ze zeggen, bekeer je toch Job? Denk erom, want je zult best fout geweest zijn. Je zult dit en Job ontkent ten stelligste. Hij houdt tot het einde toe vol aan zijn onschuld. En zij worden steeds kwaader. Hmm. Waarom worden ze zo kwaad? Het komt niet overheen met hun theologie. Wat Job zegt. Ja. En ze kunnen hem niet weerleggen. Ja. En ze beginnen steeds feller tegen Job te schelden en tekeer te gaan. Nou, Elihu die zegt dat het voert ver om erop in te gaan. Het is die, het is die vierde man die erbij ja. komt. Ja, en dan spreekt God. Let op. God antwoordt Job niet op zijn vragen. Hmm. Hij krijgt geen enkel antwoord van waarom. Job, die, de Heer die zegt ook niet: Job, die duivel die was aan het zeuren aan mijn hoofd. Hij, hij legt het niet uit. Hij legt het absoluut niet nee. uit. Waar zwicht Job voor? Voor de openbaring van de heerlijkheid van God. Ja, ziet, God die vertelt iets van zijn majesteit. Wie ben jij eigenlijk, Job? Kun jij vechten met de Nijlpaard? Of een krokodil aan, aan een touwtje vastbinden. Job, kun jij... De... Ja. En, en hij voelt het aan. En dan zegt Job, heer, ik herroep en ik doe boete. Ik heb verkondigd en gepreekt. Zonder dat ik begrip had waar ik het over had. Heer, vergeef mij toch. Hmm. En Job vergeeft. De heer vergeeft Job. En uh, Job wordt gezegend. Maar dan die vrienden. Dus God verschijnt aan die oudste vriend Elifas weet je wat dat betekent, Elifas. Nee. Mijn God is goud. Oké. Okay. Ja. Dus hij komt bij Elifas en zegt: Elifas, ik ben vreselijk boos op jou en je vrienden. Ja. Ik ben ontzettend boos op jou, op Bildad en Zofar. Bildad betekent uh, getjilp. En Zofar weet ik niet meer wat dat betekent. Nee. Maar, uh, en hij zegt, zegt: ga naar Job en ga voor ze, uh, vraag aan Job om voor je te bidden. Zal ik jullie genadig zijn? Ja. Nou, dat doet Job in zijn grote vriendelijkheid. En Job, die wordt gezegend. En de zegen des Heeren neemt zijn pijn weg. Zo geloof ik dat het ook in de hemel is. Voor al die mensen die vreselijk geleden hebben en die komen bij de Heer. dan worden ze overstroomd door ongelooflijke liefde, die heerst in de hemelse gewesten. Mm. Lieflijkheid is voor uw troon, zegt ergens een psalm. En het is ook zo. Ja. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o here der Schaar. Mijn mm. ziel verlangt, ja smacht naar de, naar, naar de voorhoven van mijn God. Dat is, en dan wordt al dat verdriet, kinderen die verloren zijn, de pijn, de, de kwetsuren die je toegebracht zijn, dat verdwijnt in de ongelooflijke liefdevolle, genezende kracht van de Heer. Mm. Dus, maar goed. Voor Job moet dat wel een hele opgave geweest zijn, toch? Nee, dat verdwijnt gewoon. Nee, dat snap ik. Maar, ik die vrienden hebben hem van alles verweten. Ja. Ze hebben ging... eigenlijk ja, gezegd van, hey, uh, Job, uh, alles leuk en aardig, maar, uh, hoe heet het, wij geloven jou niet, jouw uh, jou, nou, jou visie is ongelooflijk niet... Ongelooflijk uh, lelijk tegen hem. En, en, en, uh, en uiteindelijk, uh, zeg maar, alles wat Job probeerde daartegen in te brengen, dat werkte niet. Want die vrienden zeiden van ja, je hebt mooi praten, maar wij, wij hebben geen vertrouwen in wat jij aan het doen bent. Wij geloven niet dat het zo is. En dan moet Job voor hun bidden. Ja, ja. ja dat, dat is tegenstrijdig aan onze natuur, toch? Ja, dat, dat vraagt God voor ons ook wel eens. Ja. Hebt u vijanden lief, bid voor uw vijanden? Ja, ja dat. Uh... En dat is vreselijk moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ja, dat dus is... Dat, dat... Maar we doen het. Nee, maar dat geeft natuurlijk het perspectief waarin Job staat ook een heel ander licht. Het feit, het feit dat hij dus, zeg maar, zo vernederd is, en zo afgewezen is door zijn vrienden, dat hij toch de moed op kan brengen om voor ze te bidden. Ik zou het anders formuleren, toch de geestelijke integriteit heeft <laughs> ja. om voor ze te bidden. Ja, ja, precies. Terwijl, terwijl hij de heilige geest nog niet had ontvangen zoals wij die hebben ontvangen. Nee. Voor, ons, voor ons zou het nog iets makkelijker moeten zijn. Ja, ja, moet ook. Eigenlijk. Ja, maar dan is het bij ons, is het de Heer Jezus die in ons vergeeft. Nee, precies, maar de heilige geest is in ons gegeven. Maar hoe, hoe moeilijk vinden wij het, om zo'n stap te maken? Ja, dat ben ik ook met je eens. Dan gaan we naar Israël ja. kijken. Een paar citaten van Israël. Psalm 44 is een van de meest verschrikkelijke psalmen die in de Bijbel staat. Luther, die had hem uit de Bijbel willen schrappen. Luther noemde die psalm een van psalm. En dan kun je zien dat Job Israël is. Let op. Heren, ik begin bij vers 4, eh, bij hoofdstuk 44, psalm 44, vers 6. Vers 5. U toch bent mijn koning, o God... Gebied de verlossing van Israël. Met u stoten wij onze tegenstanders neer. In uw naam vertreden wij hen die tegen ons opstaan. Want niet op mijn boog vertrouw ik. Dan ga ik naar vers 9. In God roemen wij de hele dag. Uw naam loven wij vooral toos. En nu komt het. Desondanks of nogthans hebt gij ons verstoten en te schande gemaakt. En bent met ons leger niet uitgetrokken. U hebt ons laten wijken voor onze tegenstanders. Onze haters hebben ons naar harten geplunderd. Gij hebt ons overgeleverd als slachtveet. Gij hebt ons onder de volken verstrooid. Gij hebt uw volk verkocht voor een spotprijs. Gij hebt ons gesteld tot een smaad voor onze naburen. Gij hebt ons tot een spreekwoord onder de volken gesteld. Gij doet natie over ons het hoofd schudden. De hele dag staat mijn schande mij voor ogen. Dit alles, ik ga nu naar vers 18, dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten u niet. Nog verlogen de wij uw verbond. Ons hart werd niet afvallig. Nog weken onze voeten stappen af van uw pad. Is wat? De harde dingen zeggen ze tegen God. Zeker. Ja. En het, het, het gaat gewoon door hoor, die hele psalm. Ze zeggen ja. niet, oh sorry. Sorry, zo hadden we het niet bedoeld. Nee, we hadden het wel zo bedoeld. Ja. En eh, dan zien we ook nog in uh, psalm 88 en in klaagliederen. Ik zie in hetzelfde, maar dat gaan we dan niet allemaal behandelen. Anders duurt het te lang. Maar in psalm 88 krijg je zelde, dezelfde klacht. Dan gaan we dan, vers 2. Mijn God, Heere, God van mijn heil. Weet je wat er in het Hebreeuws staat? Yeshuati, Als het op een i eindigt, ja. dan is het mijn, of ik. Aha. En Yeshua is de Heer Jezus. Ja. Ja. God van mijn Yeshua. Ongelooflijk. Dus daags roep ik, s'nachts ben ik voor uw ogen. Neig uw oor tot mijn geroep. Want mijn ziel is verzadigd van de rampen. En uh, oh, ik word gerekend onder wie in de groeven neerdalen. Ja, het naar rijkers nabijstaan. En zo gaat de... hij door. Ja. Dagelijks, vers, vers 10. Dagelijks roep ik u aan, o Heere. Ik breid mijn hand naar u uit. En naar u roep ik, heren. En dan, waarom, vers 13, verbergt gij uw aangezicht voor mij, Heere God? Ik ben ellendig en ik sterf weg van mijn jeugd aan. Israël, holocaust en God antwoordt niet. Ja. En net als Job, zelfs nu nog, geloof ik in u, kleb ik mij aan u vast. En zo heeft het Joodse volk door die eeuwen heen geleden. Ja. Dat, zo is dat. Precies zoals dus zegt, Job klaagt, wordt hier dus geklaagd. Je zegt eigenlijk van uh, het verhaal van Job is het verhaal van Israël. Is het verhaal van het lijden van Israël, hmm. ja, dat, dat, dat is, het, is het verhaal van Job. Met ik zeg dat met grote ontroering, met psalm en gebeden op hun lippen, mm -hmm. stapten ze naar de gaskamers. Mijn God. Dat is wat. Ja. En toen zei het, de heren tegen Satan: zie je mijn knecht, Job? En toen in 1944, 1943, zei de heren tegen Satan: zie je mijn knecht, Israël? Zo gaat het. Ja. En dat is. Dat, dat, dat is het, het Jobslijn, dat is Israël. Maar God ontfermde zich over Job. En zijn vroegere heerlijkheid kwam terug. Hij kreeg alleen niet meer kinderen, mm -hmm. maar wel enorme rijkdom. Hij bad voor zijn tegenstanders. En nu zien we dus, die vrienden van Job, zien we als die kerken die zo lelijk doen tegen Job. Mm. Die kerken die Israël beschuldigen van, eh, van genocide. Mm. En ze doen zo hun best om, om, om, om goed te zijn voor de Palestijnen. Ja. En hoe goed hebben de, die Palestijnen in Israël het? Ja, ze hebben er altijd wat tegen. Mm -hmm. Het is verschrikkelijk wat ze doen. Ja. Ze zijn precies als die vrienden van Job. En nu is iemand die een boekje over Job geschreven heeft, mevrouw van de Spek, die eindigt haar boek, ik vraag me af of Israël Job, net als Job, zo goed zou zijn om in de eindtijd te bidden zoals die vrienden van Job voor zijn vrienden bad, om voor de kerk nog te bidden. Hmm. Ik denk van wel. De Torah zit er bij Israël. Zonder dat ze het willen bekennen, zo ongelooflijk diep in, hmm. eeuwen en eeuwen lang, heeft de Heer God de Torah in hun harten gehamerd. En in de eindtijd hmm. zal God zeggen. Een nieuw verbond zal ik met uh, het volk Israël en het volk Juda zal ik uh, sluiten. Ik zal mijn Torah leggen in hun hart en hun verstand. Ja. En niet langer zullen ze zeggen, ken de Heer wat ze zo de Heer kennen. Zo zal, zal God Israël zegenen. En wij roepen het uit, zegen uw volk Heer, kom tot uw doel met uw volk. Ja. En dat er, en dan hebben we hebben nog even een klein stukje hebben we nog even ja. tijd. Ja. En nog een klein stukje over openbaring. Want er is in openbaring, is natuurlijk een en al hemelse visie. Ja. Het, al die dingen gebeuren in de hemel, die worden aan Johannes geopenbaard. En, en die, die, dat teken in de hemel, die prachtige vrouw die Israël is. En de messias. En de engelen die, die allerlei uh, uh, oordelen aandragen, die schaalgericht en, en bazuinen toeteren. Ja, en het komt allemaal hemelse zaken. Maar ik wil, misschien hebben we daar nog tijd voor nog twee dingen opmerken. Mm -hmm. Het eerste is wat er in openbaring gebeurt. En dat is, ja, nou, ziet Johannes. Die zit in openbaring 5, als ik me goed herinner. Even kijken of het openbaring 5 is. Ja. Um, in openbaring 5, vers 8. Ja. Ja. En toen het lam, dat is de heer Jezus, het boekrol nam. Wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En zaten elke zitter en gouden schalen vol met de reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Ja. Vlak voordat de rampen van openbaring beginnen. Dan worden de gebeden van de heiligen voor God gebracht. Mm. Ik zou bijna zeggen... Kijkers, luisteraars, zorg dat die schalen vol zitten. Ja. Want vlak voordat die ellende begint. Zorg dat u gebeden dan, dan, Dan is het net, net alsof de Heer God zegt. Uh, even kijken of ik nog wat gebeden moet beantwoorden. Ja, zorg dat u ge gebed erbij is. Dat die schalen vol zitten. Ja. En uh, er is nog wat. Kijken of er ook gebeden bij zitten. Of ik de tijd nog verkorten kan. Hmm. Of er nog ruimte kan ja, zijn precies. voor genade. Ja. Zo belangrijk nee. vindt God onze medewerking. Het is een enorm belangrijk is dat. En dan zien we ook nog in hoofdstuk 8 vers 3. In hoofdstuk 8 vers 3. En dat is vlak voor die verschrikkelijke bazuingericht te komen. Er mm. zijn die enorme bergen van vuur. En ja. een derde van de mensheid komt om vreselijke dingen staande. En dan kwam een engel, vers 3 met een gouden wierookvat bij het altaar ging daar staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden der heiligen en het goud, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel op voor Gods, aange, voor Gods aangezicht." Ja. Alweer, dat God zegt, oh, kijk of er nog gebeden liggen. Ja. <laughs> Ik bedoel populair, maar zo is God. Ja. Hij is vol van genade, vol van goedertieën, mm. vol van redding. Ieder die de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Maar die mensen die behouden worden, die worden ook nog gebruikt als medewerkers van God in deze verschrikkelijke eindtijd. Ja, en jouw en mijn gebed zit in die schaal en met die van ons van heel veel kijkers. Er zitten een heleboel zitten in die schaal. De ja. ah, ja. wil de tijd verkorten. Jezus wil te spoedig komen. Zo bidden we. Ja. En dat is heel belangrijk. is dat. Dankjewel Jan. Onze tijd zit er weer op. Uh, we gaan de volgende aflevering. Gewoon verder met deze serie. Tjoh, Ik zie je graag volgende week weer terug. Ja. Dankjewel. Ja. De gebeden worden voor God gebracht. En wij bidden... Dat uw gebed daar ook bij zal zijn. Samen met die van ons en samen met die van zoveel mensen in deze wereld. Die het moeilijk hebben, zoals Job het had. Uh, die zich misschien afvragen van waar bent u God? Maar ik lees ook in mijn Bijbel dat wij moeten blijven bidden. En dat we moeten blijven vragen en dat we moeten blijven kloppen. En dat God zal antwoorden. En hij zal ook uw gebed beantwoorden. Dank voor het kijken. Allah is, betekent Allah is de grootste, Allah is de grote. Nee, staat, zegt de schip, nee, zegt Jetro, en nee, zeggen wij Jetro na. Nu weten wij dat de Heer groter is dan alle andere Goden.